Het OM wil dat de klusjesman van het Wold gezin vier jaar de cel in gaat. Negen kinderen werden jarenlang op de boerderij in Drenthe verborgen en mishandeld. Volgens de OM hielp de klusjesman de vader hierbij. Zonder verdachte had deze situatie niet kunnen ontstaan en zeker niet kunnen blijven bestaan. De kinderen die zijn hun hele jeugd van hun vrijheid beroofd geweest, mishandeld en hun is zorg onthouden. En verdachtens rol daarin was cruciaal. Zijn advocaat wilde vandaag dat de rechters werden vervangen omdat ze vooringenomen... Zijn. Zijn, maar daar kreeg hij geen gelijk in. In Geldermalsen is de politie begonnen met een buurtonderzoek... nadat er vanochtend twee dode mensen in een huis werden gevonden. Het gebeurde na een brand. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, zegt deze En Ineens zie ik de rood daaruit dat dak komen en kwam de hoogwerker van de brandweer En naarmate dat je nog even bleef staan, zag je wel van de politie ging met lint afzetten... want ze hadden sporenonderzoek nodig. En dan denk je, oh, dan is het niet alleen een huisbrand. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de slachtoffers een vrouw en een kind zouden zijn... De politie kan dit niet bevestigen, maar zegt wel uit te gaan van een misdrijf. Er wordt dringend gezocht naar een man in een zwarte Renault Megane. De politie doet onderzoek naar een incident dat misschien te maken heeft met de dood van voetballer Jody Lukoki. Het parool schrijft dat hij in elkaar is geslagen door familieleden en is overleden aan de gevolgen van mishandeling. Lukoki speelde in Nederland voor Ajax, Cambuur, Pexwolle en FC Twente. Hij werd 29 jaar. Voor het eerst zijn er het afgelopen studiejaar in Nederland meer vrouwen dan mannen gepromoveerd aan de Unie, dat zegt het CBS. In totaal gaat het om 2612 vrouwen, vijf meer dan het aantal mannen. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 12, er komt ook wat bewolking bij. Morgen begint zondag, in de loop van de dag wat meer bewolking en in het Waddengebied wat regen. Wel iets warmer dan vandaag, 22 tot 27 graden.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 Ja, ze hadden het voornemen om honderd nummers op te nemen, dat lees ik.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 The red and the black They seem to rattle all through my head Need to dim the lights and set the scene No time to sleep, it's already a dream Want to raise my fist right at the bed Hit the soft sensation right on its head I do not inside to tell me switch off your mind cause I need some time.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 saw the love and misery Well it's all around and it's starting to scare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 to leave me out.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 ja. Uh, zit er eigenlijk eentje tussen die je toevallig vorig jaar toen bij ons uh, gespeeld hebben, of zit die single er niet tussen? Dat weet je niet, ja. die zit er gewoon ja. tussen. Oh! Ja, die zit er tussen. Och jij, uh, nou goed. <laughs> Voor die mensen die, uh, die die single willen horen, uh, die moeten dan nog even op uh, jijbuis uh, kijken, en, en dan staat die, uh, daar speelt ze hem uh, nog akoestisch.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 Um, want uh, ja, je had uh, die pandemie... en dat zei je eigenlijk ook ja bij ons in de uitzending... nou, gooi het maar in mijn petje. Maar uh, je bent uh, iemand die er niet het uh, beltje erbij neer... maar zegt van... jongens, kom op, uh, ik ga er toch nog een keer uh, opnieuw voor. Toch? Ja, ja, ja, precies. En daar gaat inderdaad ook die single over. Ja. Maar het klopt, ik heb het in uh, de tijd met covid... heb ik het even uh, moeilijk gehad qua muziek. Ik kwam even niet uh, op mijn... Ja, ik, het schrijven ging gewoon even niet... Mm -hmm.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 So, je bent Vaak met bijvoorbeeld als je met een narcist een relatie hebt, dan, dan word je mm. een soort van verslaafd. Hè? En dan yeah. daarom kwam ik met relapse, want ze bleef maar relapsen op die persoon. Liever in een leugen leven dan loslaten van iets wat echt niet goed voor je is. En daar gaat relapse over. Dan gaan we hem draaien. Relapse van Wendy Moore. You know I this and I keep letting you in but I can never trust your kiss again you know that it's over so Could you stop pulling me back in? My heart beats at your touch from you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 I'm in here by the yellow brick road Once you open the door welcome home Oh my dear Welcome home In here We're embracing our fears Learning how to see yes Colouronique Come to love yourself without shame Cause tonight the night of this snake the night of the snake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 Fox.